Nu zou je een auto moeten Maar dan kun je onze wandeling niet maken, want dan moest je weer terug. Ja, maar zo bedoel ik het niet. Ziet u iemand staan voor wie dat bezwaarlijk is, bied hem dan uw zitplaats aan. Ja, maar zo vroeg in de ochtend al op de warmte van een ander gaan zitten, heb jij dat niet? Jawel, maar ik geef daar niet aan toe.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 Als je ziek bent, moeten ze je toch genezen? Weet je ook niet? Verweer tegen de angst. Het Tikken van de wekker. Het kraken van mijn brief in de handen van Anne. Terwijl ze leest, duwt ze het papier nerveus heen en weer. Het is leuk hoor, zegt ze. Zag ik het opvouwen? Ja, antwoord ik. Ze kreukelt er opnieuw aan, treuzelt.